Er was al op een verlies gerekend omdat ING aan Brussel een vergoeding moet betalen voor de staatssteun. Die boete is uitgekomen op 930 miljoen euro. Zonder dat bedrag maakte ING winst. De cijfers zijn wel slechter dan verwacht. Zowel de bank als het verzekeringsbedrijf presteerden al onder de verwachting. ING moest onder meer tussen de 200 en 300 miljoen euro opzij zetten voor het faillissement van de DSB-bank. Over heel 2009 maakte ING een verlies van 935 miljoen euro. Vijf oppositiepartijen hebben het vertrouwen opgezegd in premier Balkenende. Maar een motie van wantrouwen van GroenLinks, SP, D66, PVV en de Partij voor de Dieren haalde het niet. In het debat over het rapport van de commissie Davids zei Balkenende opnieuw dat hem niets te verwijten valt. Hij gaf toe dat rondom de besluitvorming over steun aan de oorlog in Irak niet alles is goed gegaan. Maar de premier vindt dat hij met de kennis van toen goed heeft gehandeld. Mokenende ontkende dat de Tweede Kamer verschillende keren onjuist en onvolledig is geïnformeerd. De Verenigde Staten gaan voor het eerst in 30 jaar nieuwe kernreactoren bouwen voor de opwekking van energie. De Amerikaanse overheid staat garant voor ruim 8 miljard dollar aan leningen om de bouw mogelijk te maken. De VS wil meer kernenergie opwekken om zo minder afhankelijk te worden van de import van olie en om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar energie. Op de Olympische Spelen in Vancouver is schaatser Margot Boer vierde geworden op de 500 meter. De Zuid-Koreaanse Sangwa Lee won de afstand voor de Duitse favoriete Jenny Wolf en de Chinese bij Ching Wang. Annette Gerritsen verspeelde haar kans op een medaille, zij viel. Het weer eerst vrij zonnig, en in de loop van de ochtend vanuit het zuiden meer wolking. Daarna gaat het in het zuiden regenen, in het noorden valt sneeuw, temperaturen iets boven of rond het vriespunt. Dit was het NOS journaal.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 En uh, zei ze... Wil je dat niet bij mij in de winkel? Nou, graag natuurlijk. Heel leuk. Want het is een ontzettend leuke uh, entourage. Ja. En uh, wij kietelen elkaar wel, vind ik. Dus, uh, en ontzettend leuk mensen natuurlijk mm -hmm. ook. Dus uh, heb ik dat al twee jaar uh, gedaan daar. Aha. Dus je was al thuis? <hums> ja, het is ook heel gezellig. Het is heel leuk daar, ja. vind ja. ik. En het komt ook heel mooi uit. Ondanks het feit dat het niet zo licht is. Uh, Beelden staan heel leuk bij bloemen en planten. En, uh, en Hanneke is dan ook echt een heel weekend bezig om alles neer te zetten. Alles te en vertroetelen en ook. Te ja, ja, en, ja, uh, ja. ja, met wat lekkers erbij en een lekker glaasje wijn. Heel gezellig. Hm. Maar wie is Noorbrand? <laughs> Moeilijke vraag hoor. Jeetje. Nou, het antwoord is misschien, moet u de vraag is niet moeilijk. Ja.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 He, beeldende kunst naar Zandvoort. Ja, dan kom ik een beetje hm. jou tegen bijvoorbeeld. En, ja. Ja. En, en wanneer is je passie voor de beeldende kunst uh, ontstaan? Nou, al heel lang geleden. Ja. Ik, ja, ik tekende als kind al uh, uh, heel erg veel. Uh, tekenen, knutselen, vond ik altijd geweldig. Ja. En, uh, maar ja, mijn ouders zagen dat niet zo zitten. Een opleiding in uh, die richting. En uh, nou, ik denk een jaar of twaalf geleden. Toen ben ik gaan schilderen.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 Ja. En daar ben ik uh, aan het beeld houden. Aan het leren. echt ja. grote stenen en grote... Grote en werk? Klein, grote werk, ja. Klein meisje, ja. groot werk. Nou ja, groot werk. Uh, ik leer veel. En ja. heb je nu het schilderen losgemaakt? Of nee, nee, of dat ja, nee, nee hoor. Nee, nee. Ja, dat, dat dacht ik wel even. Maar ja. nee hoor, kom komt toch weer terug. Ik heb hier ja? net zeven nieuwe schilderijen gemaakt. En het blijft... Uh, ja, uh, schilderen doe ik eigenlijk nu echt voor de lol.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 Ja, je moet toch ook wel eens wat anders doen, hè? En wanneer ja. werk je dan voor jezelf? Ja, s'avonds. S avonds. En zondags. En uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk wel dat atelier, dus ik, kan, ik hoef nooit wat op te ruimen. Ja. Het is ja. ook een enorme bende daar. Ik kan zo lekker alles laten liggen. Jij dat? Dus uh, ja. iedere uh, kwartiertje ben ik daar. Ja. En komen nou, je nodigde ons uh, zo net uit, hè, om te komen kijken in je ja. atelier. Komen er ook inderdaad mensen bij jou in het atelier. komen, ja, nou, ja, het is, het is niet groot, maar er komen regelmatig mensen kijken. Daar, heel veel schilderijen hangen natuurlijk bij mij aan de muur. Uh, heel veel beelden er staan wel een stuk of veertien beelden door uh, het hele huis heen.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 Zegt hij iets? Van ja. nee. Koesie is, is, is een man die uh, heel abstract uh, beeld houdt. Iedereen kent wel dat, dat bronzen, gladde, die bol, dat hoofd. Nee? Ja. <laughs> niet Zo ons nee, nou, ik kan me <coughs> voorstellen. Maar dat is ook uh, iemand die me enorm kan... Uh, ja, soms word je ontroerd. Ja, ja. Ja. En dan vind ik, als je iemand kan ontroeren... Ja. Of een bepaalde emotie kan oproepen, dan ben je voor mij een kunstenaar. Hmm. Ja. Ja. Mijn doel is om, zeker met die beelden, in ieder geval een glimlach te toveren op iemands gezicht. Ik vind het leuk om iemand te, of een beetje aan het lach te maken of blij te maken in ieder geval. Ja. Dat is mijn doel. Hmm. Maar dat deed je dus al, met die, onder andere met die dikke dametjes. Ja, ja, ja, ja. Eh? ja. ja. ja.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 Maar het uh, gemeentehuis is nog steeds in uh, gebruik, hoor. Het is ja, ochtend... maar minder. Ja, minder. Ja, het is iedere ochtend al. Het is een open, loket eigenlijk voor uh, paspoorten en dat soort dingen. meer. Maar ja, ja. ja. Dus er is geen, uh, geen raadvergadering meer. Nee nee, nee, nee, nee. Er wordt ook niet getrouwd, geloof ik. Nee, dus er is ruimte. Ja, precies. Maar het is ook best een mooie ruimte, hoor. Ja. Maar er komt een officiële opening. En dan nee, nee. Oh, dat nee, toch nee, niet? Nee, ah, het start. Uh, nee, nee, nee ja. ik ben okay. niet zo van. De Stiekem. Nee, je bent niet, <laughs> nee, ik vind het niet zo heel leuk om uh, in het middelpunt maar te maar staan. Maar hoe moet het ja, dan, dan bekend worden? Ja, ja. Hoe moet je dan mensen trekken? Nou, ik stuur wel uitnodigingen. Hm? Per internet. En wat uh, uh, per post ook. Hm. En uh, de stichting die dat organiseert, heeft ook een. Uh, uh, ja, website. een bestand van We hebben mensen. Website. En. Um, wat affiches komen er in het dorp te hangen. en oh, Dat komt wel goed hoor. Ja, het is gewoon leuk. Waarom ben je in de tijd lid geworden van BKZ? Beeldend kunstenaar Zandvoort? Nou, Omdat ik het belangrijk vind om eh, samen iets voor elkaar te krijgen. Hè? Ook bij de gemeente. En ze doen het echt fantastisch met hoofdletters.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 Ja. Heb je ook een vaste groep van uh, mensen die wel bij jou koopt? Nou, soms dat dan nog niet? nee hoor. Nee. Nee, nee, nee, nee. En bovendien, als je er één hebt, heb je toch genoeg? Ja. Is het waar. doel? <laughs> ja. ja, laat het weerlijk zijn. Ja. ja, het kan zijn dat mensen misschien gepakt zijn door jouw manier van werken. Nou, ze komen wel weer, als er, als er weer iets is, komen ja. ze wel kijken. Ja, we zijn wel, uh, ja. ja. ja.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 Ik kan me ook wel voorstellen, het is ook een hoop werk. Mm. Maar ik heb dat niet. Ja. Dan kan ik weer wat anders maken. Ruimte. Ja. Ja. Ja. Goed, Noor. Uh, het is alweer voorbij. Zo snel gaat dat allemaal. Ja. Ja. Wij wensen jou heel veel succes met je komende expositie. Ja, ja, dankjewel. Ja. Stuur me flink wat uitnodigingen rond. En, uh, ja. Ja, ik ga je weet mee. wat er al, ja. allemaal op afkomt. Ja. Veel succes, dankjewel. dank je wel. Dank je wel. Jij ook bedankt. Ja, heel bedankt. saints go marching in when the saints go marching in yes i want to be in that number yes when the saints go marching in yes joe marinis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 Um, heb ik voor Meister gekozen. Ten eerste omdat het lekkerder klinkt dan Vastenhouw, vind ik zelf. Het bekt lekker. het ja, back het lekkerder. Het bekt oh, lekkerder, nou. ja. Mm -hmm. En, uh, nou, Duitsland is ook een goed uh, werkland. Maar ja. <laughs> dus. <laughs> ja, goed, heel dat... veel mensen zullen jou wel kennen... maar voor degenen die dat uh, niet doen... Uh, Joyce Vastenau, waar komt zij vandaan? Ik kom uit Zandvoort. Ik ben in Haarlem geboren. Toen ben ik meteen uh, naar Zandvoort gebracht... <laughs>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 Ja, heb jij ook wat met de, de juistjes? Nou, ik heb in het Zwanenkoor gezeten. Ja. Oh, en daar deden jullie uh, ja, Nauta B dan? Het Amsterdamse Oké, grappig. <laughs> ja, heerlijk. Ja, Geweldig. Ja. Ja, nou ja, misschien hebben we elkaar er wel eens op moeite voor. <laughs> maar bestaat dat nog? Dat koor? Ja? Ja, oh. dat, uh, ja het bestaat zelfs uh, inmiddels... Uh,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 Dan uh, tekende hij zo op het bord. In twee seconden had hij zo dat hele land getekend. En daar was ik zo door gefascineerd. Dat ik zijn lessen echt steeds interessanter en interessanter begon te vinden. En we hadden ook allemaal respect voor hem. Ja, hij vertelde het zei. en ik alleen maar negen ja. tienen bij die man. Ja. En ik weet nog steeds wat hij mij heeft verteld. Ja. Ja. Denk ik. Ja, denk ik. Ja. Nou, we gaan het niet over horen. Nee, denk ik zeg maar denk ik. Voordat ja. ik allemaal ja. vragen krijg. Ja. Slag benieuwd op. Hoor. Ja, precies. Ja.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 Wie ben je? <laughs> ja, dat is de grote vraag. Ik denk ja. dat ik over 80 jaar nog niet achter ben. <laughs> wie, wie ben jij? Ik wil de vraag ook aan jou stellen, Tom. <laughs> ja, wie ben weten. je? Dat wil je niet weten. Ja. Wat, is, wat is je droom? Wat is ja. Mijn droom is om een, om, een, om een fijne thuisbasis te hebben. Ja. Dat is mijn uh, om een gezonde, fijne thuisbasis. En daarbij gewoon mijn vak uitoefenen. Dus het liefste word ik een backing vocal van een grote artiest. Okay. Dat vind ik echt heel erg gaaf. En daarbij zou ik um, les willen geven. Les. Aan, uh, ja, aan uh, zangles. Oh ja, individuele les. Ja, individuele zangles. Ja, ja. ja of groepslessen op, um, op theaterscholen of, uh, oh ja. of dat soort dingen. Ja. Middelbare school. Ja, middelbare scholen ook. Zeker. Ja hoor. Op het HAVO-VBO. Uh, uh, ja.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 Uh, echt te zeggen wat ik wil, moet ik muziektheoretisch gewoon nog zoveel ver, zo verder zijn. En als iemand anders het voor me schrijft, is het ook leuk en kan het wel heel dicht in de buurt komen, maar ik denk dan toch nog dat het. Niet helemaal eerst Nee, bedoelt, dat weet ik niet, omdat ja. ik dat niet ervaren heb. Niemand nee. heeft dat nog ooit voor me gedaan, maar. Ja. Het zou zelfs ja. kunnen zijn dat je iemand tegenkomt die dat. Uh, met ja, in die klik hebt natuurlijk. Ja, precies. Ja. ja, toevallig ga ik binnenkort wel eventjes. Uh, Zitten met iemand hier ja. uit Zandvoort met uh, Rut Jansen, had mij uh, aangeboden om, uh, om me te helpen mm. een keertje. Dus uh, ja. ja. Een podiumbeest. Ja. <laughs> ja, dus uh, we gaan, ja, is echt waanzinnig goed. Ja, ik heb hem uh. dinsdagavond nog gehoord. In oh Day ja, 5, tuurlijk. We wel ons uh, jubileumfeestje. Ja, ja. Zat hij uitvoerig te pompen? Ja, zeker, ja. Ja, dat kan niet wel. Dus ja. we hadden ook nog samen gezongen, inderdaad, dinsdag.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 En uh, we spelen nu nog veel pop. En een uh, beetje soft rock, maar ook wel veel soul. Stevie Wonder en dat soort dingetjes. Leuk. Veel koffers. Waar coffers. Wat, wat treden jullie op, Will Jones? Um, nou, we treden nu eigenlijk. We staan binnenkort in uh, Twello. We gaan naar Groningen. We staan in, uh, in, uh, in veel cafés, zijn dat. En uh, uh, we gaan naar de Clash of the Bands gaan we mee, aan meedoen. Dat Die is, uh, dat is een, um, een, uh, een soort van. Ja. Uh, uh, yeah, Contest tussen de coverbands in Noord-Holland. Wie is de beste coverband? coverband. Zeg maar. Ja, een coverband betekent dat je nummers speelt van, uh, oh, van artiesten. Oh, sorry. Ja, coverband. Ja, ja, <laughs> ja coverband. Ik het lekker dan een koffer te ja, ja, een coverband. Hé, hey, waar is die coverband? <laughs> ja. Maar jullie treden ook in Zandvoort op? Ja, we treden dat soort dingen. Jij bent... Uh. Je bent me voor. <laughs> 14 februari, Valentijnsdag. Ah. Noteer al. Zondag, aanstaande zondag om 5 uur, treden wij in Café 4 op. En dat is in de Houtstraat, nummer 57, als ik het goed heb, tegenover Café Nuf.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 En ja. jij bent, blijft de enige zangeres? Ja, we hebben wel twee backing vocals, maar ja. die zijn er niet bij. Oh, ja. nee. Nou zijn er de laatste jaren op tv uh, diverse uh, contests om hoofdrolspelers uit te zoeken. Ja. Hebben we hebben uh, uh, Poppins. Uh, nu, met Mary Poppins. Is dat iets waar jij ook naar uitziet? Um, ja, ik vind of dat wel... Vind dat een sprong te ver? Ja, ik ben daar stemtechnisch ben ik daar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 Ja. Ja. <laughs> ja, ik weet het ook niet. Ja, het is ik gewoon je het is zo... het op precies open. Als ik je ja, ik wil het lekker kan. breed gewoon. Ja, gewoon ja. Le lekker breed, zodat ja. je echt in ieder geval de mogelijkheid hebt. Ja, ik zou niet plekken. zeggen dat ik iets niet, niet wil doen. Wat er, nee. Nee. Nee. Nee. nee. Nou ja. The Curls of the Ocean, waar gaat het over? Het gaat over de, de mooie dingen van het leven. En uh, die eigenlijk... Klopt.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 Dat is de natuur. Maar daar gaat het niet over. Daar gaat het niet ja. over, nee. nee. Want liefde overwint alles, hè? Ja. Omnia, jouw... vincit amor. Is dat niet jouw motto? Ja. Omnia, vincit amor. Ja. Ja. Puk je er veel kracht uit, uit, uh, uit liefde, uit warmte? Ja, heel erg veel, ja. Maar ja. ook die thuisbasis. Ja. Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, ik word er emotioneel van. Kijk me zo aan. Dat we, dat we beseffen, ja. Weet je wat voor muziek Ja, misschien is het uh, een goed idee. Oh.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 je, je treedt dus momenteel overal, nou, overal op diverse plaatsen op. Ja. Waar kunnen mensen je vinden als ze zeggen: van, Nou, dat willen we wel eens een keer proberen met die uh, Joyce Meister? Uh, op www.joycemeister.nl. Nog een keer? www.joycemeister, met meester, maar dan met EI, ja. nl. En je kunt me ook via, bereiken via de e-mail: dat is op info.joycemeister.nl.